Het is 11 uur, Trudy Venterich met het NOS-journaal.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 ANWB-verkeersinformatie met twee files. Allereerst op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen knooppunt Eemnes en Eembrugge, 3 kilometer. En op de A27 Ut uh, Gorkum richting Utrecht... tussen knooppunt Lunette en knooppunt Rijnzweert, 2 kilometer. Atoomstroom is tot 483 euro goedkoper dan Nuon, Essent en Eneco. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan... en maak kans op een elektrische scooter... opgeladen met CO2-vrije atoomstroom.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 Dit is Radio 1. Tros, Kamerbreed. Presentatie, Kees Boonman. Goedemorgen. Kamerbreed gaat vanmorgen over het klimaat. En dan bedoelen we niet het weer buiten, waar ook veel over valt te zeggen. Maar we hebben het over het politieke klimaat. Het gruwelijke drama, nu één week geleden in Noorwegen... heeft ook bij ons geleid tot een bijna oververhitte discussie over de toon van het politieke debat. Wat kun je wel en wat kun je niet zeggen? Gaat Geert Wilders te ver of niet? En is het toevallig of zorgelijk dat de dader van de aanslag in Noorwegen... zich onder meer baseert op de politieke taal van de PVV... en misbruikt links de aanslag om de strijd tegen populisten een extra zet te geven... Bovenal is na de moord op Pim Fortuyn en Theo van Gogh... discussiëren over integratie en islam een gevoelige kwestie. En de rol van de politici daarbij eh, is natuurlijk ook heel lastig. We gaan het toch proberen. Sofie in het veld is hier. Uh, ze zit voor D66 in het Europese parlement. Fijn dat u er bent. Goedemorgen. Goedemorgen. Ronald Buit, hij is gemeenteraadslid voor Leefbaar Rotterdam in... Nou ja. Uiteraard. Rotterdam, hè? Ja. ja, precies. Had ik ook inderdaad kunnen bedenken. Nou, ook goedemorgen. Goedemorgen. En uh, Jan Bart Spruit, hij is publicist, uh, onder andere voor Elsevier. En hij is voorzitter van de Edmund Burke Stichting. Een stichting die het conservatisme omarmt. Ook goedemorgen. goedemorgen. Moet ik wel even zeggen, een stichting die het conservatisme omarmt. Wat zou er onmiddellijk hier uh, veranderen moeten? Om een beetje indruk te krijgen waar u naar streeft? Hier in Nederland, ja. Nou ja, bij dit conservatisme. Wat middels de Brexit wordt gepropageerd... dat gaat meer over zeg maar, een cultureel fundament van de samenleving. Ja. Dus dat je... <coughs> um... Ja, bepaalde waarden en normen in ere moet houden... om een samenleving goed te kunnen laten functioneren. Ja, en welke normen zouden voor het eerst gesteld moeten nou, worden? Nou ja, dan gaat het vooral over goede opvoeding en goed onderwijs. Dat soort zaken. Ja, ja. oké. Okay. Ik zei trouwens Jan Bart, maar het is Bart-Jan. Um, u kunt onze uitzending ook zien op troskamerbreed.nl. en dan ziet u ook dat Margriet Vromans er vandaag niet bij is. Ja, zoals altijd pakken we uh, aan het begin van de uitzending... even de zaterdagkranten erbij. En dan valt uh, ons over... Natuurlijk ook op uh, dat rare spel in de Verenigde Staten over de begroting. Maar we kijken dan eerst natuurlijk uh, direct uh, over de heg hier, en dat is namelijk Europa, dat er op steeds, nog steeds verwarring is over het geld dat wij nou wel of niet aan Griekenland geven. En uh, blijkbaar heeft het kabinet uh, een aantal bedragen een beetje stilgehouden. Ik kijk naar u mevrouw uh, in het veld. Um, is het u duidelijk uh, wat Nederland nou eigenlijk ondertekend heeft in Brussel vorige week? Um, nou, ik, ik denk dat het ons duidelijk is. Maar uh, kennelijk bestaat er verschil van mening over. En weet het kabinet niet helemaal zeker wat ze hebben ondertekend. Maar kijk, even los van alle... Uh, persoonlijke vergissingen en verwisselingen die daar geweest zijn... is het wel uh, tekenend voor de manier waarop tot nu toe besluiten werden genomen in Europa. Altijd hè, als een soort wollig, onduidelijk compromis na een heleboel koehandel. Uh, en het is niet voor niets dat uh, uh, onder andere D66 al heel lang zegt... je moet naar een hele andere manier van besluiten nemen. Transparant, waarbij iedereen kan zien wat er is besloten en door wie. Uh, dat is de manier waarop je besluiten moet nemen. Want het is natuurlijk absurd dat dit soort vergissingen gemaakt kunnen worden. Ja, maar goed, er staat dus duidelijk in, uh, in de krant. gisteren uh, onthulde eigenlijk en zei Handelsblad als eerste dat, dat er 35 miljard door Nederland vergeten is. Of stilgehouden of uh, ja. Ja. niet opgelet. Um, uh, en als er voor zondag niet helderheid over komt, dan moeten de Kamerleden maar van vakantie terugkomen. Uh, kunt u zich voorstellen dat, uh, uh, dat u, meneer Buit, van vakantie als Kamerlid wordt teruggeroepen om hier helderheid over te krijgen? Krijgen? Nou, van vakantie terugroepen lijkt me een iets wat overwitte reactie. Ik bedoel, dat uh, akkoord lichter en uh, dat blijft ook hetzelfde. Dus dat verandert niet of je er nou morgen over gaat praten of over twee weken. Ik denk wel uh, dat het wel een hele scheidende zaak is. Hè? Het was eerst 59 miljoen, toen 109. Miliard, het, ja, het ja, sorry. Was er maar een miljoen inderdaad. <laughs> uh, toen een miljard, 160 en uh, nu weer 35 erbij. Dus uh, ja, het begint een beetje. Uh, beetje gênant te worden natuurlijk voor meneer de jager. Ja. Maar is het een vergissing? Bartjan jan Spruit, ja. Dat zou mij de vraag. Ja. Daar, het... daar zou ik heel graag voor van recess terugkomen ja. als ik ja. Kamerlid ja. was. Om die, om die vraag of het nou een vergissing is. Of dat bewust uh, geprobeerd wordt om die bedragen zo laag mogelijk te houden. En extra bedragen die dan strikt formeel niet naar Europa gaan. Maar naar de ECB om een eventuele klap in Griekenland op te vangen. Nee. Om dat te verzwijgen. Waarom doen ze dat? Is dat misschien ook, maar dat is misschien een hele... Uh, schalkse gedachten. Zo ja. vroeg op, Had uh, dan te, uh, dat dat... Uh, komt omdat zijn. Wilders... enorm uh, electraal heel goed doet... door, uh, door te zeggen... geen, geen gulden meer naar, uh, naar Griekenland. En dat ze daar een beetje bang voor zijn. Dat aan de ene kant Wilders die zegt... we zijn gekke Henkje niet. Er gaat geen gulden meer naar Griekenland. En dat hij daar heel populair mee wordt. En dat het kabinet aan de andere kant bekend moet maken... van nou het is geen 59 maar 109 miljard. En, oh ja... Er komt ook nog 35 miljard bij voor de ECB. Ja, Maar goed, in elk geval, u suggereert dat het kabinet hier een beetje... Maar ik weet het niet, maar ik zou dat heel graag het naadje van de kous willen weten... Als ik de... Dit kabinet moest controleren. Ja, dus zou, zou je Kamerleden uh, moeten terugroepen? Vanmiddag nog. Ja. Ja. Vanmiddag. En dan krijg je ongetwijfeld een brief natuurlijk. waarin staat. Uh, waarin een of andere uitvlucht wordt gezocht. dat het niet verzwegen is. maar dat het zo zit. en net als de vorige keer. Dus, maar er moeten over ja, ja. dit soort dingen. moet gewoon helemaal Sofie geen info. onduidelijkheid zijn. Nee. Nee. Het, is, het, het, het, het schept gewoon geen vertrouwen. op een moment dat we eigenlijk. Hè, want die, die, die schulden die, die zijn op zich oplosbaar. Wat we hebben is een politieke crisis. Uh, en als je dan nog eens een keer zoveel onduidelijkheid schept dan uh, ja, dat, dat, uh, versterkt niet het vertrouwen van de mensen... Uh, dat de politici de crisis, crisis in de greep hebben. Ja, maar even zo goed, hè? wij hebben het nu over de crisis in, uh, in Europa, uh, in Brussel. Maar er is ook een crisis uh, in de Verenigde Staten. Hè? Ik, er zijn een aantal republikeinen... ik zag een prachtige foto in een van de kranten... die de hulp van uh, priesters, geloof ik, ook hebben ingeroepen... om, uh, om gered te worden uit uh, het nemen van uh, een beslissing, wat te doen... De, Denkt een van u dat mensen thuis dat snappen, meneer Buit? Wat daar aan de hand is? Nou, Ik denk dat dat heel moeilijk te snappen is. Dan moet je echt heel erg goed de kranten gelezen hebben... de laatste dagen waarin het geprobeerd is te duiden. Maar volgens mij wordt er gewoon een keihard politiek spel gespeeld... en wil uh, iedereen het maximale eruit halen... en wordt tot het allerlaatste moment uh, gewacht. Uh, omdat natuurlijk niemand in Amerika laat gebeuren uh, wat dreigt. Volgens mij, dat kan ik me gewoon niet voorstellen... dat, dat een partij voor zijn rekening wil nemen... Uh, ja, nogmaals, ik kan het me niet voorstellen. Dus ik denk gewoon dat we maandagavond uh, laat uh, toch wel een akkoord krijgen, denk ik eigenlijk. Ja, want dan is de deadline, mevrouw, uh, in het ja, veld, he? nou, het, is, het is in zekere zin wel vergelijkbaar met, uh, met Europa... waar het grote probleem ook is dat politici geen besluiten durven te nemen... hun electoraat niet tegemoet durven te treden... Uh, en het inderdaad vreselijk op de spits drijven. Een, een sterk gepolariseerd uh, politiek veld... Um, terwijl eigenlijk de, de praktische problemen, die schuldenproblematiek, die is best op te lossen. Hè? Die begrotingsproblematiek, daar is een, een oplossing voor. Uh, maar er wordt een politieke crisis uh, gecreëerd. En, ze wachten tot... en het punt is ook dat uh, dit, is niet, dit is niet onschuldig is. Tijd speelt hier ook een rol. Want naarmate dit langer duurt, zie je dat de financiële markten steeds nerveuzer worden. Steeds minder vertrouwen hebben. Zowel in Europa als in de Verenigde Staten. En dus we hebben, allemaal, leidende... we hebben er allemaal last van. We hebben... En het, dat kost ook geld. Naarmate... Ja. Het langer duurt, kost het ook meer geld. Dat is ja. dan niet helemaal waar. Je natuurlijk de soort problematiek kun je oplossen. Maar dat er toch wel een verschil van mening is over de manier waarop je die problematiek. Nou, al, dat je het, zeg maar, het, uh, wil simplificeren. Dat het erom gaat, gaan we de belasting verhogen voor de rijk... of gaan we het bezuinigen. Ja, maar nee, dat, het, maar dat, er is dat is het verschil van mening. Maar het probleem is niet dat ze, uh, dat ze niet een oplossing zouden kunnen vinden. Er zijn allerlei oplossingen denkbaar. Het probleem is dat de politieke wil en de politieke moed ontbreken. He, dat zie je ook in Europa, maar nu ook in hm. de Verenigde Staten. En ik vind dat he, voor, voor twee toch leidende continenten in deze wereld... Uh, vind ik dat een hele zorgelijke zaak. Nee, ik weet niet of het een gebrek is aan politieke wil. Ik denk dat er gewoon een inhoudelijk verschil van mening is dat de democraten zeggen dat nou, het plafond ja. moet omhoog... en we gaan de, de belastingen verhogen. Ja, maar en de in... Republikeinen zeggen dat nou, het plafond uit nog de komende zes maanden omhoog... Ja. en we gaan 975 miljard bezuinigen. Ja, maar hoe kom je ja. er dan uit? Ja. Door, nou ja, ze denken natuurlijk dat ze daarmee... Dat, ook onderling. onderling ja. ja. Ja, dat, dat is natuurlijk het spel tot maandagavond. Ja, ja. Maar goed, dat is, is, dat, iets, is dat niet. In, uh, een, in een democratie uitkomen? moet je toch in staat zijn om een compromis te sluiten. en om tot ja, overeenstemming te komen. Ja, dat hoop ik. Maar ik zie dus ook dat in, in, in Europa. dat er eigenlijk al, al anderhalf jaar. Uh, uh, uh, getreuzeld en geaarzeld en getwijfeld. En uh, onduidelijkheid, tegenstrijdige berichten, kakafoenie. Ja. Um, en daardoor wordt die crisis alleen maar steeds groter en groter en groter. Dus ja, uh, je gewoon. moet niet altijd tot het laatste moment willen wachten. Ja, waarmee je maar weer bewezen is dat het heel prettig is... om in de vakantietijd geen kranten te lezen. Toch <laughs> nemen we nog een uh, ander bericht even uit de Telegraaf. Heel groot, pagina drie. Taakstraf, boef voor iedereen zichtbaar. En dat betekent dat veroordeelden straks... een oranje hesje aankrijgen van de reclassering. Uh, en dus, uh, nou ja, laten we zeggen, in het Vondelpark... Uh, herken je dan opeens uh, uh, je eigen vrienden met zo'n hesje... die daar aan het vegen zijn als uh, straf. Is dat een uh, goede ontwikkeling? Dat mensen echt kunnen zien, hé, hey, uh, die heeft een taakstraf, mevrouw in het veld? Nou ja, ik, eh, ik word hier niet blij van als ik dit soort dingen lees. Ik denk, zo'n taakstraf is een straf op zich. Uh, het, het klinkt een beetje middeleeuws eerlijk gezegd. Toen vroeger hè, werden boeven ook tentoongesteld uh, aan de schandpaal... Uh, letterlijk op het Marktplein. En dan mochten ze uitgelachen en bespot worden door andere mensen. Ik weet niet of het, of het erg bijdraagt aan... Um, dat zeg maar weer reïntegreren van dit soort mensen. Je wilt toch dat ze er iets uh, uit leren? Uh, ik, ik denk niet dat dat helpt, eerlijk gezegd. je nee. uh, aan Spruit, werkt het uh, zelfreinigend? Ja, ik, ik zie het ook nu net pas. Ik probeer het even door te laten riem. Aan de andere kant, is, ik, ik, waarom ze het doen, denk ik, is... omdat die taakstaf natuurlijk al een beetje makkelijk zijn. Dat zal de gedachte wel zijn. Van, nou ja, je, je, een aantal uren of een aantal weken of maanden doe je dat niemand die er iets van hoeft te merken. En je komt er eigenlijk vrij makkelijk vanaf. Ja. En dat ze denken, nou, we zullen toch even duidelijk maken. dat je, We zullen je even voor paal zetten. Dat, je, ja. dat het toch een beetje meer pijn doet dan, dan, dan nu. En dat je er toch op die manier iets meer van leert... dan onder het oude regime. Dat ja. zou ook kunnen volgen. Meneer Buijt, vindt ja. u ja, iets wat? Ja, dat. Uh, het is inderdaad uh, hopelijk dat je iets van leert. Maar goed, we hebben natuurlijk al heel veel geprobeerd... om de criminaliteit omlaag te krijgen. En dat lukt niet. Integendeel... Dus uh, dat ze dit in ieder geval willen proberen, dat vind ik sowieso een uh, goede zaak. Buiten het feit dat er natuurlijk echt ernstige vergrijpen zijn in Nederland, waar je in een taakstraf wegkomt. Dat is natuurlijk ook al erg. Dus zolang dat nog zo is, uh, vind ik het in ieder geval dat het een veel hardere straf is dan. Uh, uh, dan het tot nog toe is. Ja, maar het maar kan we... natuurlijk niet overal, want worden over ook taakstraf in een bejaardenhuis. Uh, worden... Dus in een bejaardenhuis, worden... een bejaardenhuis met zo'n oranje hesje nou ja, lopen, dat, dat kan dan uh, niet. Dat laat dan wel een <laughs> beetje een aparte situatie <laughs> worden. Is, maar, ik vind het wel, het is wel symptomatisch voor, hè, we gaan het straks ook hebben over, over de, de, de toon van het debat en zo. Het is wel symptomatisch dat wij maar schijnen te denken dat je mensen iets bij kan brengen door ze te vernederen. Ik heb nog geen enkel voorbeeld gezien in de wereld waar dat werkt. Dat mensen zich vernederd voelen en denken van... oh, maar daar ga ik dan een les uit trekken. Nee, ja. als je iemand vernedert, voelt hij zich vernederd. Punt. Ja. Uh, en zal daarmee niet meer geneigd zijn... om uh, een, een, een, ja. een, een, een blije, constructieve, constructieve burger ja, te worden. Ja, dat dat maar ik kan geen vijf voorbeelden geven... waaruit blijkt dat het tegenovergestelde wel geholpen heeft. Ja, nou ja, je kan mensen... Je, he, er zijn, kijk, laat, als iemand een misdaad pleegt, moet hij bestraft worden. Maar je moet wel kijken van wat gebeurt er dan daarna. He, tenzij je iemand levenslang opsluit. Maar uh, het is toch ook de bedoeling dat je alles in het werk zet... om te zorgen dat die mensen daarna wel... een constructieve ja. bijdrage aan de samenleving leveren. Nou ja, ja oké, okay, hoe dan ook. Het hesje is wel oranje. En dat zal misschien een aantal mensen dan toch nog net wel plezier uh, doen. Nou, dit waren de kanten wat mij betreft. Tros, Radio 1. 16 minuten over 11, en u luistert naar TOS Kamerbreed. De Kamer en het kabinet zijn met reces, wij niet, wij nooit, zou ik bijna zeggen. Wij praten met drie gasten over de aanslag van morgen in Noorwegen. En vooral over het debat dat die aanslag heeft losgemaakt in Nederland. Dat debat gaat over de taal van de politiek, of misschien beter gezegd, Gaat het over uh, het politieke klimaat al hier? En dat doen we met Sophie in het Veld, Europarlementariër voor D66. Met Ronald Buit, raadslid voor Leefbaar Rotterdam. En met Bart-Jan Spruit, hij is publicist en voorzitter van de Edmund Burke Stichting, die het conservatisme propageert. Uh, nou ja, we, we, ik moet er ook bij zeggen dat we uiteraard Geert Wilders uh, uh, hebben uitgenodigd. Dat is een permanente uitnodiging. Die gaat zo ver dat hij zelfs ook na de uitzending welkom is. Maar die uh, kan om een, een of andere reden. Nee, als je uh, de Curaçao nee, dus dat is ook nee, lastig om dan niet te het zijn. Het is zout. Curaçao. Nou, ja. wij zouden wat dat betreft qua onkosten heel ver willen gaan. <laughs> maar uh, nee, het, uh, het uh, werkt niet. Nou ja, toch eerst even voor de, om, om een beetje de toon te zetten voor de uitzending. De, naar aanleiding van uh, uh, wat in Noorwegen is gebeurd, is Geert Wilders en de PVV in het bijzonder... weer heel erg in de publiciteit gekomen. En er wordt gesproken of er wel of geen verband is. Nou ja, dat er een, een, een, een echt zichtbaar verband is... met dat geweld wat daar gepleegd is. Nou ja, alleen de gedachte is al ongepast, lijkt me. Maar toch, uh, zijn naam valt wel steeds. Uh, zijn gedachtegoed wordt wel weer onder de loep gelegd. Uh, mevrouw Enersveld, zou u het zich kunnen voorstellen dat het hem... Uh, raakt als persoon ook, zo steeds genoemd te worden? Ja, ik ken hem persoonlijk niet. Maar ik kan me niet anders voorstellen dan, dan dat het hem raakt. En ik kan me ook wel voorstellen dat hij hè, naar buiten... Toe wel blijft zeggen van maar ik ga mijn toon niet aanpassen, maar het kan niet anders dan, dan dat het hem raakt. Het is ook een mens. Um, het, het is mij wel opgevallen overigens in de afgelopen week dat uh, wij krijgen een, uh, elke dag krijgen we een heleboel mailtjes binnen, uh, laten we maar zeggen heet mail. Echt, uh, we worden voor rotte vis uitgemaakt. Want als pro-Europeaan ben je natuurlijk uh, nou, het mikpunt. En dat is de laatste week is het ineens helemaal stil. Ik krijg helemaal niet meer van dat soort mailtjes. Dus kennelijk zijn er toch een heleboel mensen die inderdaad... Uh geschrokken zijn denk ik van, hé... Hey, of dat uh, mensen met even vakantie gaan en even een break nee, nemen. Nee, het is, het, is het is echt van de een op de andere uh, dag is het, is het stil. Ik denk dat heel veel mensen het zich aantrekken. Um, wat ik jammer vind, is dat de publieke discussie nu weer een beetje een soort links-rechts discussie oh. wordt van wie is er nou eigenlijk de schuld? Terwijl ik denk, jongens, uh, uh, we moeten hier, uh, uh, wat hier is gebeurd, we hebben een soort wake-up call gekregen, een mm. soort spiegel naar onszelf als samenleving. Ja, Want daar zijn we met z'n allen bij. Ja, maar daardoor verklaart u dat het uh, op het, uh, het haatmailvlak uh, uh, wat rustiger geworden is, ook uw kant. Uh, nou, ik, uit. Ik, ik, kijk, ik, ik kan niet in de hoofden van de mensen kijken, maar ik kan me zo voorstellen dat een heleboel mensen. Uh, uh, uh, toch even wat terughoudender zijn dan dat ze normaal zijn. Ja. Niet meer helemaal leeglopen, maar toch eens even nadenken bij uh, wat, wat zeg ik eigenlijk uh, allemaal. Ja. Bart-Jan Spruit, uh, u heeft uh, het begin van uh, het zelfstandig, uh, uh, politieke zelfstandigschap van, van Wilders meegemaakt. Heeft bij de lijst Wilders, geloof ik, nog een blauwe maandag uh, meegedacht? Ja, 2005. Ja, ja. en uh, nu niet meer. He. Heeft uh, niks met uh, de PVV of zo uh, te maken. Maar goed, u kent hem dus. Kunt u zich voorstellen, het is een beetje een gevoelsvraag... dat dat hem raakt als je weer zo, bij zoiets ergs uh, in één adem wordt genoemd? Hoe dan ook? Ja, um, ik weet zeker dat, dat Wilde een afschuw heeft van politiek geweld. En dat hij uh, ook zo'n aanslag als uh, vorige week in Noorwegen... dat hij dat verschrikkelijk vindt. En als er dan zeker... Uh, in naam gebeurt van een ideologie die hier en daar op die van hem lijkt, waarbij hij ook nog wordt aangeroepen. En als een, als een groot voorbeeld wordt neergezet in dat uh, grote document van die man, dat kan ik me goed voorstellen. Maar dat weet ik natuurlijk niet precies, mm. maar ik kan me heel goed voorstellen dat, dat je dat heel onaangenaam treft. Ja, want even dus dat je natuurlijk tegelijkertijd. Uh, het moet, moet volhouden wat u net ook zei. Dat, dat, dat het je niet uh, raakt omdat je er niks mee te maken hebt. Maar dat is toch heel vervelend, kan ik me voorstellen. Ja, meneer Buit, uh, hoe, hoe, hoe denkt u dat dat, uh, dat, dat werkt als je in, in dit verband toch steeds genoemd wordt en dat je weer de hoofdpersoon in zo'n discussie bent? Ja, dat, uh, dat laat hem zeker niet in zijn uh, koude kleren. Dat gaat hem zeker niet in zijn koude kleren zitten. En uh, ja, ik vind het ook echt. Uh... Echt niet normaal dat dat op deze wijze gebeurt. En als je echt uh, ja, leest wat er allemaal gesuggereerd wordt, gezegd wordt, beweerd wordt. Nou, dat, dat zou geen enkel mens zou dat uh, prettig vinden. Dus hij ook niet. Hij is uh, gewoon volgens mij een, uh, gewoon een zachtaardig mens zelfs. Uh. Ja. Maar goed, als je, als, je, als je dat manifest van uh, die Noorse daden Breivik uh, uh, doorleest en scant, dan komt er uh, verrassend veel uh, van beelders... Uh, uit naar boven en over de PVV. En er wordt ruim geciteerd. Uh, uitspraken over Slot of uh, uitspraken uh, in de Kamer, uh, fragmentjes uit Kamerdebatten. Ja. Uh, het, uh, uh, het is dan weliswaar daar ja, gebeurt. Maar het is, gebeurt, maar het is nou al een schakeling. Die man is in 2000 is je daarmee begonnen. Toen Wilders nog braaf in de bankjes van de VVD zat. Uh, die is uiteindelijk, heeft hij daar jaren naartoe gewerkt. Die heeft allerlei uh, voor hem passende uitspraken op een rijtje gezet. Uh, die zit helemaal niet in de context van het debat hier in Nederland. Uh, ik vind het echt... Uh, ja. Natuurlijk zitten er overeenkomsten in. Hè, en, die, en het moet ook zeker niet zo zijn dat uh, conservatief Europa nu ineens uh, een hele andere kant op gaat kijken. Want er worden iedere week aanslagen gepleegd waar 200 doden vallen. Die door islamitische mensen gepleegd worden. En vaak ook islamitische slachtoffers trouwens. Dus dat gaat ook maar door. Dus uh, je moet vooral uh, door blijven gaan in vertellen wat er volgens jou hmm. niet goed is. Uh, je kan best wel eens nadenken over dingen die je zegt en hoe je ze zegt. Maar dat vind ik al uh, langer. Dat Wilders gewoon op een gegeven moment soms dingen op een manier zegt uh, die mij niet aanstaan. Maar dat wil niet zeggen dat omdat de toon ons niet aanslaat, dat het probleem waar hij het over heeft, uh, dat is gewoon nog steeds, ook na die vreselijke aanslag, ja. dat is nog steeds in Nederland heel prominent aanwezig. Ja. Maar is het, zo, is het dus juist niet zo dat als, je, namelijk, als je wilt dat mensen die boodschap horen, uh, even los van de vraag van of je het daarmee eens bent of niet, maar als je wilt dat mensen luisteren, uh, dan is het dus zaak dat je dat je. Een, een taal en een toon bezig die andere mensen aanspreken. Als je andere mensen maar voortdurend als vijand neerzet... of ze kleineert of, of ze aanvalt... Hè, of dat nou gaat over, in zijn geval over moslims of je politieke tegenstanders... op een gegeven moment luistert ook niemand meer. En is er alleen nog maar uh, polarisatie. En kom je dus echt geen stap dichter bij de oplossing... van de problemen die je denkt ja. te, te signaleren. Dus nou, een aantekening. één het... is, Het heeft natuurlijk wel... Wim uh, Fortuyn heeft het met zijn leven moeten bekopen... om aandacht voor die dingen te krijgen. Want we hebben het hier nou, jarenlang over is, de toon uh, gehad. Nee, nee dan? Even, maar, oh, dat, mee, dat, maar... Dat, gaat me, dat gaat me even een beetje ver. Want er zijn heel veel mensen geweest... overigens ook van, uh, van mijn eigen partij... bijvoorbeeld D66, denk ja. nou, aan Roger van Bokstel, die die problemen wel degelijk gesignaleerd hebben. Maar op een, op een andere manier. Ik zou niet nou, die link nu... Ik vind, ik vind dat veel het, te het, ver gaan het, het, het, om dat nou, zo rechtstreeks uh, die, die link nou, te leggen. Maar ik, mijn... vind, ik vind wel, als ik me, me, ja. mijn betogen even af mag maken... Als wij... Als wij toe willen naar een situatie waarin we een, een daadwerkelijk constructief debat hebben over hoe wij problemen oplossen... dan, dan zullen we dus moeten ophouden met, uh, uh, en dat geldt voor links en voor rechts en ook voor het midden overigens... want daar zijn we met z'n allen bij geweest, een debat te voeren waarbij iedereen voortdurend alleen maar als de vijand wordt neergezet. Ja. Uh, Bart-Jan Spruit, hoe, hoe verklaart u eigenlijk dat er nu opeens weer zo heftig... Uh, over uh, de woorden, de politieke taal... die hoe dan ook, ook heel duidelijk is van Wilders... zo opgewonden over wordt ge geschreven en gedebatteerd? Nou, er zit iets revanchistisch in. Bij? Uh, bij links. Als ik toch even links-rechts voor het gemak... Voor het uh, gemak. Uh, het is op zich ouderwets, thuis, maar het is toch duidelijk. je moet een beetje ja. kunnen, uh, kunnen volgen... wat we proberen klaar te maken. Ja. Uh, als je bijvoorbeeld las... Uh, een, een tweet van Bas Heijnen, de beroemde NRC-columnist. Die zei, ik begreep eigenlijk nooit wat Martin Bosma bedoelde met uh, laffe Marxisten. Maar ik heb Breivik gezien, ik begrijp nu wat hij bedoelt. Ja. Ja. En Martin Bosma, ja. even voor de duidelijkheid, ja. dat is de grote ja. denker in de PVV. Ja, en op de, die, die, die befaamde site joop.nl stond gisteren... Als je de speech van Verhagen leest, snap je waarom Breivik dat heeft gedaan. Weet je, dat soort dingen. Dat moet je niet doen, denk ik. Hè. Dat, ja, maar je uh, bedoelt met, met revanchisme nou, uh, eigenlijk hij ook? Hij rechts heeft zeg maar, in 2002 heel duidelijk gezegd... Fortuyn is vermoord en dat komt ook omdat uh, de bestaande politici... Uh, of de bestaande politieke partijen hem hebben gedemoniseerd. En in dat klimaat heeft dit kunnen gebeuren. Dat is uit en ten zo naar voren gebracht. Ja. En, uh, en, en nu, en dat moet je gewoon onder ogen zien. Nu, nu zijn de rollen omgekeerd. En, en, en omdat nee, Links nee. destijds heeft gezegd van nee hoor, dat heeft er allemaal niks mee te maken. Kunnen ze nu natuurlijk niet zeggen dat het met Wilders wel zo is. Ja. Dus dat, dat is een beetje lastig uh, uh, uh, als je meer op de linkerflank van het politieke spectrum zit. Maar ik vind persoonlijk: uh, kijk, als wilden ze de PVV er niet waren geweest, was dit ook gebeurd. En ik denk dat ook het politieke klimaat in, in Noorwegen, dat nog heel erg pre tuin is, waar je nog een heleboel dingen niet mag zeggen, dat het ook een oorzaak is geweest voor dit soort nadigheid. Ja. Maar als je dat allemaal gezegd hebt. He, dus die twee voorbehouden hebt gemaakt... moest je volgens mij als conservatief of als rechtsmens... Uh, bereid zijn om je af te vragen van... kan er iets, uh, ook al ben je geen PVV, ja. he, maar je moet toch je afvragen en eerlijk onder ogen durven zien... kan er iets zijn in dat gedachtegoed... wat de fantasie van zo'n verdolde engeling een beetje he, he, oververhit heeft? Waarop je zelf het antwoord kan geven? En het antwoord volgens mij is dat... Uh, dat je al enorm moet uitkijken, blijkbaar. En dat wisten we al, maar nu blijkt des te meer hoezeer je daarvoor uit moet kijken. Om zeg maar in de politiek het politieke speel, speelveld te verlaten. Dus met politiek een tegenstelling op te roepen, die niks, niks meer. Een tegenstelling op te roepen waarvoor geen politieke oplossing meer bestaat. Mm -hmm. Want. Europa verandert langzaam maar zeker, maar onvermijdelijk in een Eurabië. En die vreselijke linkse politieke elite... die staat er maar naar te kijken en, en, en laat het allemaal maar gebeuren. Ja. Sterker nog, ze faciliteren het, ja. ze subsidiëren het. Ja, ja. Even, even, want, want u gebruikt veel woorden. Dit vindt u zelf ook wel een beetje... Ik geef mijn mening. Even is een heel ja. interessante, ja. Arabia. Dus, uh, en, en als en, je dan en, en, zegt van nou, die linkse politieke liert dat allemaal toe. En, en wat wij hier importeren, hè, dat is dan het, het woord dat gebruikt wordt, dat mm. is zo wezensvreemd aan onze westerse democratie. Dat past hier niet. Dat zal hier ook nooit passen. Thee drinken is naïef. Maar ook zeg maar. Uh, de oplossing zeg maar, van het. Midden van je moet je wetten handhaven, je moet discussiëren oh. over oh. Uh, andere waarden en normen en, en, en, en een bijdrage leveren aan die integratie van, van, van in dit geval moslims, in de, in de westerse samenleving. Als je zegt, nou dat is allemaal dom en naïef en dat, dat wordt nooit wat, het, het past hier niet, die islam. Oh. En dat wil dus daar een toevoegt... Uh, voorstellen daar toevoegt, want waaruit dus eigenlijk blijkt van het moet eigenlijk weg. Ja. Als ze aan de sharia denken, ook al zijn het de miljoenen, moeten ze gewoon weg. Ja, en en opvoldertax, als je dat woord gebruikt, en twee maanden later, wanneer de Tweede Kamer een, een, een, een AO heeft over het belastingplan voor de najaarleg, ja. en je geeft er geen vervolg aan, dan heb je dat woord en dat dus gebruikt, en dat voorstel dus gelanceerd, om mensen te kwetsen, zodat ze zich hier niet meer welkom voelen. Ja, en maar ik, goed. en dus, ja, dus, dat is mijn precies. punt is dus, dat je met politieke taal die voor mij betreft heel scherp mag zijn om dingen helder te krijgen... maar dat je in dit geval politieke taal hebt gebruikt... om een absolute tegenstelling tussen goed en kwaad... tussen wij en zij te creëren... die onoplosbaar is en altijd zal blijven. En dat je de politiek kan geen oplossing meer bieden. Ja, als je zo ver gaat, dan ben ik bang dat, dat, dat je ja, dat soort dat je eigenlijk bezig bent met een soort eindtijd ja. te schilderen. Ja, ja. Een ja, ja. En dan gaan mensen misschien... Ja. Ja. Blijkbaar kan dat een vonk doen ontvlammen... Ja. in het broeierige brein van een, van, een, van een viking... die dan gekke dingen gaat doen. Ja, nou, mevrouw Inesveld, we hebben, ja. ik, we hebben uh, uh, de heer uh, Spruit even laten uitspreken. Maar het laatste wat ons uh, dan toch altijd het meest bijblijft... is het vreselijke, namelijk uh, de eindtijd. Ja, nou, maar het is. Ik bedoel, ik, ik, ik, ik sluit me daar voor een groot deel wel bij aan. Want wat er in de laatste jaren. En ik zou het nog weer eens een keer willen onderstrepen. Dat uh, allerlei politici van links en van rechts. zich schuldig hebben gemaakt aan dit soort taalgebruik. Ik, ik, ik, vind, uh, hey, ik, vind, ik vond het taalgebruik verschrikkelijk. Ik vond de ideeën verschrikkelijk. Maar laten nou. we nou niet net doen alsof het uh, de, de, zeg maar het, het monopolie was van één uh, partij. Maar noem eens maar, een voorbeeld, hè? Want wij, wij, wij kennen natuurlijk uh, de. de, de... De, de woorden die Wilders gebruikt en die mensen ook mm -hmm. snappen. Hè? Laat dat ook vooral uh, duidelijk zijn. Mensen begrijpen mm -hmm. wat hij uh, uh, zegt. Maar uh, de, de Koran uh, uh, vergelijken met mijn kamp en noem het allemaal maar op. De citaten die zijn mm -hmm. oneindig. Maar noem dan eens een voorbeeld van links waar u zich dan zorgen over maakt. Nee, het gaat, het gaat nou, niet, nee, niet, ja, niet om. om voorbeeld. Nee, het, het, waar het om gaat is dat dat soort discours. En hè, Wilders gaat daar Discussie, heel ver in: ja. uh, nou, discours, hè, de, de manier waarop je publiekelijk ja, het, ja. spreekt. Uh, is, is heel geaccepteerd geworden. En een heleboel van de grote middenpartijen, voor zover ze nog in het midden zitten, uh, ja, zijn daar toch wel een beetje op gaan meesurfen. Terwijl er aan de andere kant ook best mensen rechts waren die het ook verschrikkelijk vonden. Dus ik zie het niet zo. Maar ik wil even terugkomen op wat u, wat u net zei. Want wat, er, wat die discussie spruis, heeft te, teweeg heeft gebracht, ja. is het idee dat we eigenlijk inderdaad, hey, u zegt de eindtijd, dat we bijna in een soort oorlogssituatie zitten met een enorme dreiging. Uh, maar daarbij het gevoel. We zijn Machteloos, we worden overstroomd door immigranten door Europa, door weet ik veel uh, dat gevoel: hè, dat mensen machteloos zijn, uh, dat dat dat is toch wel uh, wat wat mensen ook opjut. En ze, ze uh, laat denken dat je via de normale democratische kanalen niet meer voor elkaar kan krijgen wat je eigenlijk ja. wilt. Dus, ik zou wat ik wat ik toch zou, ja. zou willen is dat we uh, dat we met z'n allen proberen om uh, de manier waarop wij publiekelijk discussiëren... weer eens even wat kalmer en wat nuchterder. Wij zeggen altijd wij Hollanders, hè, dat is, heeft het, wat is ons wezen? Nou, wij zeggen altijd, ons wezen is nuchter. Laten we weer eens een beetje nuchterheid in dat debat brengen. Ik Ronald, witte... even, even Ronald buiten. Want u staat het dichtste bij, zo mag ik dat toch wel zeggen, uh, bij de kiezer. Hè? U hebt met Leefbaar Rotterdam ook iets losgemaakt. Zeker. Uh, u werkt ook een beetje uh, ja, met de erfenis uh, in de achterzaak van Pim Fortuyn. Zo kan ja. ik het toch zeggen. Uh, herkent u iets van wat hier gezegd ja. wordt? De toon is te heftig en Kijk, laten we weer... De, de toon is het niet. Het no, sorry. wat je zegt. Wat je zegt, ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. Oké. Okay. Ja, ik denk dat we niet moeten overdrijven. Kijk, er zijn uh, 17 miljoen mensen in Nederland. En daarvan zijn er gewoon het allerovergrote deel. Die heeft uh, niet zoveel met wat er in Den Haag gezegd wordt. En die vangt wel eens flarden op. En heel dat islamgepraat van Wilders, dat boeit 99 van de 100 mensen. Boeit dat niet echt? Waar het mensen om gaat, echt in Rotterdam en in andere steden dus oh. zal het niet anders zijn. Ik wil een fijne buurt waar ik woon. Ik wil niet dat er van die rotgrassies op straat lopen. Ik wil dat mijn kinderen op een goede school zitten. En daar gaat het de mensen echt om. En ik moet het idee hebben dat je belastinggeld op een goede en eerlijke manier eh, door de overheid wordt uitgegeven. En dat hele Wilders-verhaal, Wilders heeft een obsessie met de islam. Hij, hij sleept dat er met de haren iedere keer weer bij. Maar gewoon Jan in de straat en Miep, of noem het Henk en Ingrid... die zijn daar helemaal niet zo mee bezig. Dus ik vond het een mooi betoog uh, wat meneer Spruit uh, hield. Ik, ik, ik, ik, ik kan me er ook goed in vinden, maar overtrek het niet... Heel veel mensen, daar gaat het totaal langs heen. En ik kom helemaal geen mensen tegen die het belangrijk vinden. Of iemand in de bus met een hoofddoekje of niet op zit. Daar hoor ik nooit iemand over in Rotterdam. Dat speelt helemaal niet. Ik denk dat u daar, dat u daar voor groot. Hebt. Maar ik ben er is toch één ding waar zeld. ik het niet mee eens ben. Uh, want ik denk dat uh, uh, zeg maar het verhaal nog wel verder gaat dan alleen maar de islam. Er wordt ook steeds meer gezegd. Uh, de, de, de, de, de overheid is, is onbetrouwbaar. Uh, daar kan je niet op. Uh, en ook daar wordt de sfeer geschapen van we staan aan de rand van de afgrond. Nou. Terwijl strikt genomen in Nederland relatief. Hè, er zijn allerlei dingen die verbeterd moeten worden. Uh, maar in Nederland kan je dat nog heel goed via de democratische weg nou maar even, even, even, even, even waar we over begonnen. We hadden het over die onbegrijpelijke ja. bedragen in Brussel. Overheid ja. betrouwbaar. Ik bedoel, de overheid legt nee, het ook maar niet echt goed we... uit. Nee, dat, dat klopt. En er zijn, er zijn... Moet u luisteren. Ik, uh, ik ben als parlementariër uh, uh, altijd buitengewoon kritisch... op wat zeg maar, de uitvoerende macht doet. Hè, de, de regering, de Europese Commissie enzovoort. Dus daar gaat het niet om. Ik, ik, ik streef naar, naar openbaarheid van bestuur, democratische verantwoording. Maar ik denk dat uh, het, het basisvertrouwen in de, in, in de instituties er nog wel moet zijn. En als ik ook zie hoe bijvoorbeeld uh, de rechterlijke macht... in de afgelopen tijd voortdurend maar wordt... Afgebrand. En als je, dat je kritische vragen stelt en, en je steeds de vraag stelt van... He, beantwoord dit nog aan de verwachtingen van de maatschappij, dat is een goede zaak. Maar het voortdurend maar uh, benadrukken, he, het, het creëren van een soort crisissfeer van... Uh, de, de hele overheid is niet meer betrouwbaar. We staan aan de rand van de afgrond. Uh, dat, dat geeft mensen ook het gevoel van: ja, ik kan dus niet meer langs de democratische weg mijn uh, uh, krijgen wat ik wil. Ja, maar je misbruikt, van... want u, u bent uh, okay, ook columnist in, in, in Elsevier. En u kan mede op die plek uh, uh, het klimaat, dat is ook de bedoeling van uw schrijven, denk ik, uh, een bepaalde richting uit beïnvloeden. He, ja. Dus u... En de ja. wijze en uw woorden zijn ook mede van invloed. Ja. En ik, ik lees nou, trouwens nooit, zegt valt eigenlijk wel mee. Er is eigenlijk geen crisis in Nederland. Zo slecht uh, is links niet. En wat is nou het verschil met rechts? Dat, dat soort dingen lees ik nooit. Bij mij niet? Nee. nee. nee, nee, nee, nee. Dat Zo matig gematigd, nee. bent u niet? Nee, nee, nog niet. Wie weet. Nee, maar ik heb, wat ik wel heb geschreven de afgelopen maanden in Elsevier... dat was dat ik het idee had dat... De, die polarisatie van de afgelopen Af, negen, negen jaar. jaar. Negen ja. jaar, hè? Vanaf, eh, nou ja, tien jaar, Vanaf tien jaar. 2001. Vanaf... 2001, 2001. Nee, zomer 2001, ja. Ja. Dus tien jaar. Ja. Precies tien jaar. Dat dat een beetje in rustige banen terecht was gekomen. Om, om, om twee redenen, dacht ik dat. En vond ik dat ook prachtig. Ik was, ik was ontzettend vrolijk eigenlijk tot afgelopen vrijdag. Oh. Dus we tot hebben wel een slechte week, dag. Ja, het ja, ja, was een slechte dag. In die zin van Wilders en voor hem Fortuin, had een belangrijk punt dat de andere partijen, naar mijn mening, niet tot zich door wilden laten dringen. He, u vroeg net naar een voorbeeld van links. Ik kan het zo geven. Tom de Graaf, in mei tweede, uh, 1 februari 2002, 9 toen februari. Te, uh, 9 ja. februari, toen ja. Piervoort tijdens het interview in de had gegeven, ging die Anne Frank voor zijn leven. Ja. ja, dat helpt ook niet. Dat was tijdens een speech. Ja, maar ja. Ik, ik had het idee van nou dat. Um, Wilders heeft in zekere zin, en dat is natuurlijk ook heel belangrijk in de politiek, erkenning gekregen voor dat punt. Hoe, hoe, hoe raar hij het ook, hoe, hoe onbeschoft, laat ik het zo zeggen, hij het ook heeft geformuleerd. Maar hij, hij gaat nu meedoen, hij krijgt erkenning voor zijn punt, dat is één. Hij, kon, dus het, het, hij disciplineert het systeem en het, dis en het systeem, de politiek, disciplineert hem. En die vrijspraak bij de rechter vond ik ook terecht... Maar ik zag, het was eigenlijk ook een soort amnestie over de afgelopen tien jaar. Van ja, het is even nodig geweest. Het was onbeschoft, het was, was hard, scherp. Maar in, het, in de context van het maatschappelijk debat mocht u dat als politicus doen. Want het was blijkbaar, of u vond dat nodig. En dat mocht dan. Ja. Toen dacht ik, nou... En nu heb je dit kabinet. Ik vind het heel fijn dat we dit kabinet hebben. U, u waarschijnlijk iets minder. Ik iets minder. ik vind het dat heel, heel gelukkig dat het zo geloof voor is. Even even even voor de, voor meneer Buiten, u bent gelukkig met het kabinet. Gewoon even kort. Ja, nee. Of hein, dat we de verhouding ja. hier even. Heel Ach, duidelijk. Het ja. is twee gelukkige ja. één Ongelukkig. Ja. <laughs> ik heb geen mening. En, um, <laughs> En ook zeg maar, uit zo'n notitie van Donner over immigratie en integratie. He? Kijk, het is toch zijn belangrijke notities, noties, beter gezegd, van Wilders en de PVV uit de afgelopen jaren. of Van Fortuyn... Zijn nu toch onderdeel geworden van het regeringsbeleid. En, en op een fatsoenlijke manier verwoord. Dus ik was daar heel optimistisch over. Maar het is nu anders. Het is nu, uh, is het helaas zo dat, dat dit gruwelijke incident in Oslo. zeg maar, die polarisatie weer. Ja helemaal heeft opgeroepen. Ja. en Daar, daar blijven we nog wel even mee bezig, want er is verder weinig anders te doen. Ja, uh, meneer tot Buit, September. Ja, tot, nou, want dan ik denk ik dat het weer over dan is. De gaat weer over. Bezuinigingen. Ja. Ja. Dus dan waait het, waait het wel weer over, nou, denkt ja. hij. Nou, dit blijft wel in ik, de ik debat. Denk, maar ik, denk ik denk ook eh, niet dat de polarisatie weg was, eerlijk gezegd. Ja. Nee, wij hebben het alleen niet gezien, bedoelt u? Nee, ik denk dat er één dat er kant buitengewoon dominant was in het debat. Daarmee is de polarisatie niet zo. En weg. welke was dan de dominante uh, kant? Nou ja, wat je, wat je tussen aanhalingstekens dan als rechts... of, of conservatief ja. of zeg maar, uh, zou beschouwen. Maar er waren een heleboel mensen het, het rabiaat mee oneens. Die waren misschien wat minder luid. Maar ik denk dat, uh, he, er is eerlijk gezegd... Zoals 30 uh, jaar uh, daarvoor eigenlijk uh, andersom geweest is. Hè? Vanaf 1968 tot 2001 was het uh, links wat 32 jaar lang... Uh, eigenlijk het complete debat in Nederland Ik bedoel, VVD heeft volgens mij jarenlang in het kabinet gezeten. Ja. VVD was de laatste keer dat ik keek niet links. Nee. Uh, D66 zit in het midden, waar op dit moment overgapende leeftijd is, is. Dus ik hoop maar, dat U de partij uh, nee. nee. nee. dat, dat, dat, dat alleen maar uh, dat de Tweede Kamer is. Maar er is natuurlijk een heel maatschappelijk debat. Ja. Er zijn onderwijzers in het onderwijs. Er zijn uh, mensen oh, nou, in het maatschappelijk ja, voor, voorlopig werk. Voorlopig nog, hoop ik. Ja, maar dat zijn wel mensen die in die tijd... allemaal een bepaalde politieke signatuur hadden. En het was gewoon not done om in de jaren... 70 en 80 bij een paar dingen Nou, dat is wel interessant wat u zegt, meneer Buit. Want daarmee, straks viel het woord revanchisme. U zegt nu toch een beetje, u heeft trouwens ook van de week... een stuk geschreven op de opiniepagina in NRC, als ik het goed heb. En daar haalt u ook een aantal van deze elementen aan. Maar links zegt, u begrijp ik, heeft het zo lang voor het zeggen gehad... het is mooi dat dat nou eens even getemperd wordt. En nu zijn wij aan de beurt. Vat ik het zo goed samen? Die ja, is, is wel uh, hartstikke goed. U vroeg net: Ben je blij dat het kabinet er zit? Nou, ik ben daar uh, ontzettend blij over. Want ik heb in ieder geval het idee dat bepaalde dingen waar, waar heel veel mensen heel lang problemen mee gehad hebben wat nooit uh, mogelijk was, omdat je met coalities werkt wat dat nu dan wel uh, mogelijk is. En nou, laten we niet vergeten: die aanslag is natuurlijk verschrikkelijk, maar in die end gaat het in Den Haag bij heel veel partijen gewoon om het electoraat, hè. je ziet de notitie van de PvdA die uitlekt... die zijn niet bezig uh, hoe gaan wij uh, ons, uh, ons uh, sociaal-democratische verhaal... zo goed mogelijk naar 2014 voorbereiden. Die zijn aan het onderzoeken van wat speelt er bij de kiezers... welke toon moeten we aanslaan. En die toon uh, gaan ze nu de komende jaren aanslaan schijnbaar. En dan denken ze van dat, dat als zij dat ook gaan zeggen dat kies dat dan oppikken. Maar zo werkt het natuurlijk helemaal niet. Hebt... Mag maar... ik nog iets vragen aan. Ja, Ja, natuurlijk. Ja, ik dat heb is... ooit eens geleerd de Beus, van de P van de A, die politicoloog in Amsterdam... er is een wetmatigheid in de Nederlandse politiek. Je kan polariseren. En dat is, dat is natuurlijk herhaaldelijk gebeurd... als nieuwe mensen toegang wilden tot de politieke macht... vanaf Kuiper en de ARP en nu Wilders en het populisme, zeg maar. En er wordt heel hard gepolariseerd en dat duurt tien jaar... Maar de, de wet in de Nederlands politiek is dan op een gegeven moment... moet je weer naar consensus zoeken. Mm. Dan moet je weer, en dat is mijn punt... dan moet je op een gegeven moment ook weer bij elkaar willen gaan zitten. Ja, dat is dan in verhoudingen die u niet aanstaan. Maar dan ga je weer met elkaar rond de tafel zitten... smeet je een coalitie, al dan niet met gedoogsteun. En dan ga je weer concreet kijken naar wat moeten we nu gaan doen om het op te lossen. En ik had het idee dat zeg maar Wilders in die zin... Uh, gedisciplineerd was, of, of mee was gaan doen... dat hij nu niet meer die apocalyptische taal uitsloeg... maar gewoon zeg maar, als gedoogsteuner van dit kabinet... met Donner en, en, en, en met Verhagen en met de VVD... moest gaan kijken, van wat gaan we nu concreet doen... om die integratie te bevorderen. Dus dat hij weer terug was op het politieke speelveld. Oh. Dat vond ik nou zo mooi. Nee, en nu? En, en er is eigenlijk niks veranderd, maar de discussie gaat nu over... De taal die hij in het voor dit kabinet heeft uitgeslagen. Mm. Nou ja, maar kijk, het gaat... Uh, de, de, de, in heel veel landen is deze discussie natuurlijk op dit moment gaande. En in heel mm. veel landen uh, vragen mensen zich af van... Hey, We wat. dat vooral wat, wat Nederland en Denemarken is, hoor, waar het speelt. Ja, nou, uh, in nee, andere ook, toch minder. Ook in andere landen. Ik zie dat mm. de, he, ook, ook in Frankrijk, ook in Italië... ook in het Verenigd Koninkrijk en misschien op een, op een wat andere manier... maar de discussie is wel degelijk mm. uh, gaande. Van uh, In hoeverre hebben wij, hebben wij een krisis gecreëerd met z'n allen, waarbinnen mensen kennelijk denken... dat ze, dat ze dit kunnen en mogen doen. Zou het ook zo kunnen zijn, want er stond van de week inderdaad... in een internationale krant, hè, in de Herald Tribune... stond ook op de voorpagina dat inderdaad veel uh, partijen in Europa... Uh, een beetje in de war zijn van wat nu te vinden en hoe ermee om te gaan... dat de bestaande politieke klassen, de oude partijen... eigenlijk gewoon niet weten om te gaan met dat wat de kiezers willen... En dat ze daarom eigenlijk maar steeds... Nou ja, moeten wij nou ook uh, populaire taal van uitslaan? Of, of, of moeten we ideologischer worden? Dat is eigenlijk het probleem van die oude partijen. Ja, omdat het denk ik ook een nieuw thema is... Waar ze niet, uh, waarom ze niet zijn opgericht. De christendemocratie is opgericht... om zeg maar, een pluraal, pluriforme samenleving uh, overeind te houden liberalen voor de ondernemers, socialisten voor de arbeid, enzovoort. Hè? Maar en nu heb je iets heel nieuws. Dat, dat is allemaal meer opgelost, dat ja. is geregeld. En nu dient zich een heel nieuw probleem aan. Dat je niet zeg maar, vrij poldermatig kunt oplossen. Het gaat over cultuur, dus dat is iets anders dan een procentje meer of minder in een loononderhandeling. En het, uh, het gaat over cultuur, waarbij we politici weinig verstand hebben. Zit hij het in? Waarom doen ze het Ik denk als dat als we over, over 50 jaar terugkijken... dan zullen we wel een helderder uh, beeld hebben. Ik, het is ook... U uh, de, he, he, heeft deels wel gelijk. Aan de andere kant is het ook wel een beetje een soort, soort mythe... van politici uh, luisteren niet en snappen het niet. Ik bedoel, politici zijn niet gek. Uh, en luisteren uh, heel goed. En misschien soms wel eens een beetje te veel. En he, soms zouden ze misschien hun eigen koers moeten varen en de rug recht houden. Uh, uh, ook uh, he, op het moment uh, dat, dat mensen zeggen: van ja, maar ho, wacht, dat komt mij persoonlijk even niet goed uit. Af en toe dan moet je als politicus impopulaire uh, besluiten durven te nemen. Ja, dat en dat, durft bijna dat, niemand meer. Dat, op dit moment zijn er heel weinig mensen. Nou, we in, en niet alleen in Nederland, maar, maar uh, ook breder in Europa. Je zit nu ook in de VS. Die impopulaire besluiten durven te nemen. En toch is dat ook je verantwoordelijkheid als politicus. Meneer Buit. u bent bij uitstek vertegenwoordiger van een nieuwe partij... contactzoekend met de kiezer. Als u kijkt, die oude partijen kunnen die eigenlijk wel nog mee? We snappen die wel wat er leeft? Nee, ik denk dat zij heel veel moeite hebben met de omschakeling... inderdaad naar een hele andere tijd na 2001 eigenlijk... En uh, ik denk wel wat uh, meneer Spruit ook zei... Van, die zijn echt nog in die oude stramine met, met, met, met waar ze voor opgericht zijn. En voor mij zijn ze, hebben, hebben ze erg veel moeite om zich aan te passen aan deze tijd... En uh, ja, daarvoor vind ik het ook echt uniek. En u zegt net van de politici durven geen beslissingen meer te nemen. Nou, me dunkt de staatssecretaris van Cultuur... die heeft toch aardig uh, zijn rug recht gehouden. Hè? En dat vindt u niet zo leuk natuurlijk, die maatregel. Ja. Maar op dit moment worden er eindelijk wel... en dat is waarom ik het kabinet zo goed vind. Kijk, ik ben het lang niet met alles eens. Mm. Maar er wordt nu wel eindelijk worden er dit soort dingen echt... Uh, uh, nu genomen, dit soort uh, keuzes. Maar ja... Als ik het even naar Rotterdam uh, vertaal... Uh, ja, daar zie je dus echt... Uh, Leef van Rotterdam heeft 30% van de stemmen gehaald... voor de derde verkiezing op rij. Gewoon een derde van de stemmen in Rotterdam. En, en, en een paar dagen na... Overigens zijn het dubieuze verkiezingen. Uh, dan zie je weer de vier partijen die dan met, met elkaar net de meerderheid hebben. Die zie je gelijk wel de, de postjes verdelen. Wat doet gaat u toch... eigenlijk met, met de dubieuze verkiezingen? Nou ja, er zijn in Rotterdam nogal wat misstanden geweest uh, een jaar geleden. Ja. Uh, maar goed, uh, we werden even groot dan de Partij van de Arbeid. En uh, D66, VVD en CDA hadden twee kanten opgekund. Die zou denken, dan gaan ze op zijn minst met allebei praten. En waar kunnen wij het meeste binnenhalen? Maar dan zie je toch de angst voor nieuwe politiek. Uh, voor een beetje populisten Ze zijn het gewoon fundamenteel hè? oneens. Dat zou ook een mogelijkheid ja. kunnen nou, zijn. Dus... Nou goed, wij zijn een zou stuk gematigder dan Wilders. Maar uh, CDA en VVD nou, gingen ja. met ons niet praten. Uh, oh, dus, nou, nee, uh, goed, maar goed, ja. maar dat goed is bent, even hoe dan ook, u bent ja. de vertegenwoordiger van die nieuwe ja. politieke klasse. Zeker. Is nog geen ja? politieke klasse misschien, maar dat wordt het dan op termijn. Maar je moet nu toch ja? wel uh, toe, toegeven of inzien erkennen dat, dat, dat in ieder geval, CDA en VVD door deze coalitie aan te gaan, dat ze toch wel iets willen leren. Ik, ik heb ook, zeg maar... Toen toe, toe de, de polarisatie op zijn hoogtepunt was. Hè? De, de, na de, ook nog na de moord op Theo van Gogh. De, 2004. 2005, 2004, nee. 2005. Ja. Toen dacht ik over naar ons systeem. Dit is niet democratie op zich, maar de manier waarop wij de democratie in Nederland georganiseerd hebben. Toen dacht ik, die D66-agenda van meer directe democratie, dat moeten we hebben. En we moeten, zeg maar, de politieke partijen die dit bestel nu vullen, die, die, die, die, die snappen het niet. Er moet, moet iets anders komen. Dat idee had ik ook heel sterk, maar nu zie je toch dat het systeem in staat is gebleken om zeg maar, zo'n nieuwe impuls van Wilders te integreren. Ja, dat moet je toch ook je zee aan Maar weet je wat ik nou wel vind? Nieuwe politiek, oude politiek, links, rechts. Het punt is, we hebben... Sorry, weet u waar het over gaat? Het gaat over de toekomst van onze economie. Het gaat over klimaat en energie. Dat zijn de grote vraagstukken. Het gaat bijvoorbeeld hoe houden wij de zorg betaalbaar? Hoe kunnen wij de woningmarkt? En al die dingen, daar hebben we het allemaal helemaal niet over. Dat maakt me eerlijk gezegd niet zoveel uit. U kunt zeggen dat ik van oude politiek ben, maar dit zijn de dingen waar we het over zouden moeten hebben. Nou, en waar hebben we het, waar hebben we het alleen hebben. maar over? Ja. We zijn alleen maar aan het navelstaren, ja. ook nu weer. Nou, nou ja, oké, okay, dank oh. wel. En uh, uh, ik weet niet of we nog in de laatste... Uh, uh, Gezondheidszorg nog even oplossen. Ja, ja. En of het nog te redden is. Nee, maar één punt natuurlijk, wat ook een, natuurlijk een heel groot punt... is natuurlijk de integratie. Want daar gaat het steeds over. Hoe gaan wij om met, in ons land dan in elk geval... met de nieuwe Nederlanders, of hoe je dat ook wil noemen. Nou ja, Spruit heeft er net ook gerefereerd aan de nota over integratie. En iedereen die zegt dat de multiculturele samenleving is mislukt. Of dat überhaupt kan, een samenleving die mislukt. Maar hoe, hoe komen we daar dan, uh, dan uit in dit land? Wat dat betreft ben ik het wel met mijn buurman eens. Uh, is dat nou echt waar, waar mensen dag in dag uit tegenaan lopen? Nee, ik denk dat ze er tegenaan lopen dat ze inderdaad hè, dat ze de zorg niet krijgen die ze nodig hebben. Dat ze geen woning kunnen krijgen. Of dat hun, hun, hun ja. kind niet in de buurt naar school kan. Ja, dat of, zei uh, Ronald bij die zei dat he? inderdaad. Ja. Hè, dat, dat, uh, dat die hoofddoekjes in de tram of in de metro daar Hoort u nooit iemand over in Rotterdam? Is dat bedoelt u daar eigenlijk mee te zeggen dat het integratievraagstuk... veel minder prominent op de agenda zou moeten staan dan het nu is? Nou, het, het probleem is dat er gewoon een paar ernstige uitwassen zijn... Uh, van, van de integratie. Uh, dus, dus je ziet natuurlijk wel hele grote problemen, met name op Rotterdam-Zuid. En uh, dan zie je dus heel veel achterstandskinderen op een op school zitten. En dat zijn wel dingen. Of je ziet heel veel kansloze jongeren op straat rondhangen. Nou, wat gaan kansloze jongeren doen? Die gaan heel erg irritant. En als je pech hebt, uh, gewoon berovingen doen. En dat stuit tegen de borst. Hè. Dus je moet er ook met z'n allen voor zorgen... dat je dus het hele niveau... en de hele maatschappij op een hoger punt krijgt. En dan zul je altijd uh, nog een paar... Uh, een paar promiel mensen hebben... die dus echt alleen maar hebben... ja, die mensen kunnen het echt nooit goed doen. Maar ik denk gewoon uh, dat het... Uh, vooral... Ja, dat is niet zit... het hele verhaal, denk ik. Uh, kijk, ik, wat, al die problemen uit? die u noemt... herken ik dat dat dingen zijn... waar heel veel mensen heel veel last van hebben. Dat is een kwestie van... Bestaande wetten handhaven, volgens mij. Maar dan heb je nog iets. En dat is dat, dat, je, zeg maar, dat een, een, een samenleving, als je goed functioneert. bestaat toch iets van vert, onderling vertrouwen? En ik denk dat dat gewoon. Weg nou, is. leuk is of niet. Weg is, maar dat dat de afgelopen tien jaar is aangetast. En dat komt ook omdat mensen. Uh, zeg maar een beetje argwanend zijn. soms over zeg maar, de motieven van een heleboel anderen. En, en, en als het nou gaat over integratie en hoe, hoe leef je in een democratie met elkaar samen. Dat is dat je elkaar de ruimte gunt die je zelf wilt hebben. Ja. En dat het idee is dat, ja. dat, dat, dat dat niet meer klopt. Maar, maar dat dat, dat is er is mensen toch... zijn die, die jouw ruimte willen inpikken. Maar dat is toch dat, precies, dat, precies wat, wat er de wel. afgelopen jaren is misgegaan. En u heeft het net zelf al aangegeven aan het begin van het debat. Dat er voortdurend door dat politieke discours uh, de indruk wordt gewekt... Dat, dat, uh, dat we inderdaad overspoeld worden met mensen die onze ruimte willen, willen beperken. Dat is absoluut onzin. En dat, dat, dat, dat zie je ook. Hè. Dat, uh, aan de ene kant staat dat, dat punt van de integratie al jarenlang bovenaan de agenda... Zoals je Waarom ziet, als je, mensen, als je mensen vraagt... Uh, uh, waar zijn ze inderdaad in hun dagelijks leven mee bezig... zijn dat hele andere dingen. Maar er is een soort mythe gecreëerd... dat wij hier enorm bedreigd worden... Uh, en, dat is, he, dat, en dat ondermijnt het vertrouwen. Want precies wat u zegt. Het gevoel van wantrouwen. Burgers wantrouwen elkaar. Burgers wantrouwen de overheid. De overheid wantrouwt de burger. Moet elke burger voortdurend in de gaten ja. houden. Uh, bevolkingsgroepen wantrouwen elkaar. Hoor. Dat is niet sinds, uh, uh, sinds nee, september het, 2004. Dat, dat, dat heb ik ook, dat heb ik ook helemaal dat, niet gezegd. Dat dan, dan nee, het voor een politieke generatie geweest. Die te veel dingen te lang op zijn beloop heeft gelaten. Waardoor ook allerlei maar, misstanden. Maar, maar het aardige, het aardige het is. Wat, he, er wordt dan altijd weer dat links-recht. Ik wijs er nog nee eens een keer op dat ik al die jaren dat versterken. CDA en VVD ook in de regering hebben gezeten. En die zijn, bij mij weten, niet links. Dus het is geen nee, Ik zeg niet dat links, links. links, ik zeg dat een, een, een politieke generatie eraan voor ging, en CDA en VVD hebben er ook in gezeten, te lang ja. Belangrijke zaken te lang op hun beloop hebben gelaten. Ja, meneer spruit, ik ben er zeker van dat over, over 30 jaar dat wij terugkijken op deze periode ja. en dan vaststellen wat achter... er in deze generatie ja. allemaal fout is gezegd. En dat is altijd zo. Dat, ja, nou, dat ja, het we, na 30 jaar meevalt. Ja, over 30 ja. jaar kunnen we inderdaad nu nog niet overzien. We moeten we hmm. het met het moment van nu doen? Uh, uh, Ronald Buit, hoe, hoe ziet u die politieke discussie de komende tijd verlopen? En is er nog uh, hoop? Want het woord eindtijd van Spruit is toch iets wat hier boven deze uitzending eh, nou, ik, zeg niet dat ze in de, ik zeg dat nee? het beeld is geschetst van een soort oh. eindtijd. Ja, dus het is minder erg dan ik dacht. Hij had het over het beeld van veel te oh. uh, ja. Ja. ja. Nee, ik, uh, ik maak me daar niet zo heel erg druk over. We hebben echt een hele heftige periode in 2001 met 9-11 gehad. In 2002 hebben we Pim gehad. Uh, die, die wij nog iedere dag missen. Uh, in 2004 hebben we Theo van Gogh gehad. We hebben nu dit eikpunt. Uh, en daar komen we echt uh, weer bovenop. Hoe verschrikkelijk het ook was. En volgens mij uh, gaat het allemaal best uh, goed komen. Is dit vooral toch een eh, beetje uh, het, het moment... dat links heel lang op, op hebben moeten wachten. En dat ze dat nu uh, even met beide handen, beide handen, beide handen aangrijpen. Maar uh, ik denk dat we gewoon uh, dadelijk in september... Wat, uh, wat al gezegd werd. Dan is het Prinsjesdag. En dan, uh, dan gaat alles weer over de begroting en over de miljarden die dit kabinet gaat bezuinigen. Ja, maar als u dan, uh, ik, ik citeer even Ed van Tijn, die gisteren in een toespraak ter herdenking van wat er in Noorwegen uh, is gebeurd, toch weer sprak over de ideologie van de haat en daar wees hij dan naar uh, Wilders. Dat is nou niet echt uh, bevoordelijk voor de discussie of is het gewoon een juiste constatering van hem? Nou, ik vind het zeker geen uh, juiste constatering, maar ja, goed, uh, ik wil verder niemand uh, beledigen. Maar uh, Ed van Tijn uh, in dit debat, uh, die zie ik niet als een, uh, uh, als een objectief iemand. Die vind ik zeer bevooroordeeld. Goed, dat is gewoon voor zijn rekening. Dat is maar heeft een een mening. mening. Dus, ja. in het veld. Mening is niet altijd de Herkent u daar nou, iets ik, in? Ik, maar ik zou toch... Want ik, ik denk dat we niet... Uh, hebben, het is nu absoluut een moment van zelfreflectie. Dat zie je overal, uh, ook buiten Nederland. Maar ik denk dat we wel de volgende stap moeten nemen. En uh, moeten nadenken over hoe komen we weer... Hey, want u, u, u, meneer Buiten zegt net zeer terecht. van, uh, uh, We komen er bovenop en dan gaan we de zaken weer aanpakken. Maar dat is wel heel belangrijk dat we weer... Uh, een, een klimaat creëren, een, een nieuw klimaat waarin mensen niet meer denken in termen van alleen maar bedreigingen, maar ook van kansen, ja. van vertrouwen, maar ook zelfvertrouwen. Het vertrouwen dat wij zelf richting geven aan die maatschappij. Dat, we, dat, er niet, dat ja. we niet willoze slachtoffers zijn van allemaal dingen die van buiten op ons afkomen, maar dat we er zelf sturing aan geven ja. omdat we dat kunnen. Ja, tot slot, uh, de heer Spruit, uh, heeft u toch nog enige hoop dat het allemaal beter wordt? Of ja, moet het uh, uh, nu, nu, nu, nu uh, escaleert het opnieuw. Okay, u zei, ik krijg geen haatmail meer. Moet u straks even bellen met meneer Tovek-Dibi. Mm. Want van de mailtjes die krijgt. Ja, die is ja. zo. En, en dat geldt ook, de voorbeelden die ik net heb aangehaald... Van, van de Joop uh, en, en van Bas Heijnen en zo. Wie, wie moet nu, zeggen... Maar dat, dat kalmeert wel weer. En uh, ik, hoop, ik hoop echt dat dat, zeg maar, ook, ook dus ook al zal hij dat niet toegeven... Uh, dat hij die toch begrijpt dat bepaalde beeldvorming, mm. dat dat niet kan. Dat dat niet direct de oorzaak is geweest. Of dat hij maar verontgoedigd... hij zou zich moeten matigen, vindt u. Ik zou, ik zou zeggen, dat los, nee, eh, zeg realiseer maar. dat je politiek, een politicus bent... en dat je dus met politieke middelen concrete problemen moet oplossen... En, dat, dat die waanvoorstellingen ja. daar niet bij helpen. Dat vind je kort. ook, meneer ba Ja, ik vond het mooi dat hij Tovek Dibi noemde. Ik vind dat nou een typisch voorbeeld van een politicus die het in zich heeft... om inderdaad uh, dat debat volgens mij uh, wat, wat, wat, wat dichter bij elkaar te krijgen. Als ik, uh, als ik hem hoor praten, als ik, als ik hem uh, ook met het ritueel slachten... hoe mm. hij hoe hoe dat verwoordde... Ik vind dat het echt een van de mensen die in de toekomst een goede rol kan spelen. Maar kijk, de verzoening om het, uh, ligt hier al op tafel. <lacht> ja, ik wou net uh, <lacht> ja, nou, dus Ik <lacht> had het zelf niet beter uh, <lacht> uh, kunnen ja. uh, bedenken. Ik kan het ook niet samenvatten dit uur. Maar het woord verzoening blijft nu opeens wel hangen. En het woord eindtijd, uh, daar Is halen meen. we een streep uh, doorheen. <lacht> Ja, Sofie in het veld, uh, hartelijk dank. Uh, Ronald Buit en uh, Bart-Jan Spruit. Voor meer informatie over Troskamerbreed ga naar onze website troskamerbreed.nl. Daar kunt u zich trouwens ook aanmelden voor een nieuwsbrief. Redactie van deze uitzending, Roedien Aks en Lisbeth Witteman. Techniek, Tim Corbett. Zometeen de NOS met het nieuws. Daarna het journalistieke onderzoeksprogramma Argos... en om kwart over Tros in bedrijf. Tot volgende week. Dag.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 Dit is Radio 1.